Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het terreuralarm in Brussel is verlaagd naar niveau 3, het ene hoogste niveau. Daardoor is het dreigingsniveau in Brussel weer gelijk aan de rest van België. Het niveau werd in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar niveau 4, dat het hoogste is. De dreiging was toen ernstig en nabij, zei de Belgische terreurbestrijdingsorganisatie. Die maatregel leidde ertoe dat het openbare leven in Brussel dagenlang stil lag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk dichtgaan. Het voorstel van D66 kreeg steun van onder meer regeringspartij PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De VVD is tegen het plan omdat het te duur zou zijn. Ook is de partij bang dat er zonder kolencentrales niet genoeg energie geleverd kan worden. Het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de MH17-ramp komt op Schiphol. Nabestaanden hebben die locatie gekozen. Bij Schiphol komt nu een herdenkingsbos van 298 bomen, één voor elk slachtoffer, die in de vorm van een lint worden geplant. Het is de bedoeling dat het monument op 17 juli 2017 wordt onthuld. Duitsland stuurt mogelijk verkenningstraaljagers naar Syrië om te helpen in de strijd tegen IS. Het gaat om tornado-straaljagers die niet zullen meedoen aan gevechten, melden Duitse media. Bondskanselier Merkel moet nog wel toestemming krijgen van het parlement. De energielabels op apparaten als koelkasten, magnetrons en televisies worden anders. Als het aan Europese ministers voor energie ligt, verdwijnen de plusjes achter de letters. Die zouden verwarring veroorzaken bij de consument. Het voorstel is om vanaf 2017 alleen nog de letters A tot en met G te gebruiken, waarbij A het zuinigst is. Het weer nog vanavond koelt het snel af. De temperatuur daalt in het oosten en zuiden tot rond het vriespunt. Vannacht kan mist ontstaan en is lokaal kans op gladheid. Morgen overdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Meer dan 10 minuten vertraging op de volgende wegen. De A1 richting Amersfoort tussen Naarden en de afrit Bundschoten gaat het langzaam over 12 kilometer. Richting Amsterdam tussen Blarenkund en Knopendiemen, Diemen over 13 kilometer. Veel vertraging naar Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam na een ongeluk bij Leidschendam. Het langzaam rijden en stilstaan tussen Hoofddorp en Zoeterwoude over 18 kilometer. Ruim een uur vertraging. Een autobrand op de A12 Utrecht-Den Haag bij Knopend Gouwen. In beide richtingen staat er nog 8 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum voor Stiedrecht west 8 kilometer. A27 Almere richting Utrecht, de nasleep van een ongeluk. Het gaat erg langzaam tussen Eemnes en Rijnsweert. En verder naar het zuiden tussen Hagestein en Noordeloos 8 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht-Uithof 8. En op de A44 vanaf Amsterdam naar Den Haag veel vertraging tussen Voorhout en Wassenaar. 20 minuten vertraging.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 duurt een uitzending vier uur, toch is er een keer een laatste uur... en dat is dit uur. Vorig uur hadden we Nederlandstalige pop... en dit uur hebben we Nederpop. Uit de jaren zestig en uit de jaren zeventig. Van de roadies tot en met exception en alles wat daar tussenin zit. Uh, veel plezier daarmee. We gaan beginnen met de roadies, met Just Fancy... en daarna George Baker Selection en de Little Green Back. Nog een lekker uurtje, te goed. Veel plezier. Tijd dat de Golden Earring nog Golden Earringsjes heten. En dat was hun allereerste nummer 1-heid. Dong Dikkie Dikkie Dong uit 68. Geschreven door George Koijmans en Rine Scherzen. En dan was het net de bedoeling dat je Lil Green back ging horen. Maar toen werd het even stil op de zender. Niet stil in mij, maar op de zender. We hebben het even geprobeerd. En hij moet het doen. Kijk, daar is hij dan. MUZIEK Debuutingle van Earth and Fire en een eerste hit, Seasons, geschreven door George Coyans. Um, we gaan naar QB in de Blizzard luisteren naar het fantastisch mooie nummer Back Home. De afsplitsing van de Bitdongs met Mona Lisa. Rudy Bennett, die kennen we natuurlijk vooral als zanger van de Motions. Ja, dank u wel. Als zanger van de Motions. Maar uh, hij heeft natuurlijk ook veel solo-hits gehad. En dit was er een van. How can we hang on to a dream? She's saying with room with our love What will I try? I still don't see why she say what she Toeval. Dit nummer heet Smile van Brainbox met de fenomenale Cas Lux als zanger. En we gaan nu naar de groep die Smile heet, maar dan met een Y. En die hadden een hit met um, It's Gonna Be Alright. It's Gonna Be Alright. met uh, zangeres Mariska Veles. Gaan we naar een regionale held, Rob Hoeken en zijn R&B-groep met Marjo. Marjo, would stay last night? I'm another bad baby. You better move before you start getting mad, girl. Please, why treat me so bad? don't see yourself with those tears in your eyes you would realize you look so nice with those tears in your eyes you'd always use your tears to get your way so i better put some air away when you cry little girl when you cry I'm so sorry I've been hurting you. I don't want you to cry anymore. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice With those tears in your eyes You always use your tears to get your way So I better put the mirror away When you cry, little girl When you cry Honey, your tears... sorry me En het was de charismatische zanger van de Outsiders Wally Tax en dan is het toch gewoon leuk om te horen... hoe zijn solo-muziek verschilt van zijn tijd als zanger in de Outsiders. Jawel. Um, we gaan, ook in Nederland trouwens hadden we One Hit Wonders... en we gaan naar een van die One Hit Wonders luisteren. Het is wel een gigant van een hit, hoor. Groep 1850 met Mother No Head. Er zijn groepen, daar weet je alles van. En er zijn groepen, daar weet je maar heel weinig van. En dit is er één van groep 1850. Ik weet alleen dat Beer Klaassen de drummer was. En daar houdt het ook wel mee op. Maar die hit, die one hit wonder van ze... dat was wel een geweldenaar. Mother No Ed, groep 1850. En de volgende zanger is ook een geweldenaar. Componist, zanger en oprichter van de Sandy Coast. True love, that's a wonder. This was all for these days We used to have such very long talks together Vele gigahits van uh, de groep uh, Sandy Coast. was het gewoon even kwijt, zeg. Niet te geloven. Uh, Sandy Coast. True Love, That's a Wonder. Compositie natuurlijk van Hans Vermeulen. En we sluiten af met een rapserie. Eentje in blue. Geschreven door George Gershwin En uitgevoerd door Exception. er even op moeten wachten op Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues. Normaal hoor je ze na twee uur, maar nu moesten we vier, vier uur lang wachten tot ze gingen beginnen met zingen. Nou, dat hebben ze gedaan, we hebben ze even laten spelen. Maar nu gaan we toch afscheid nemen. Volgende week is het allemaal weer helemaal gewoon. Dan is Hans er weer tussen vier en zes en ben ik er tot, van twee tot vier met Matchbox. Een heel fijn weekend. Hopelijk veel droog weer. Beetje veel zon als het kan. Graag, dank u wel. En um, fijn weekend tot de volgende week. Doei. Oh, bye, bye.